Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. KLM schrapt per direct 1500 tot 2000 voltijdbanen. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij bevestigd na een bericht van RTL. Ook wil KLM werktijdverkorting aanvragen voor alle 35.000 medewerkers. Ze gaan dan vanaf april 30% minder werken. KLM is zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus... omdat steeds meer landen hun grenzen sluiten voor internationale reizigers. Van het kabinet mogen de EU-toetredingsonderhandelingen beginnen met Noord-Macedonië en Albanië. Nederland was tot voor kort een van de weinige lidstaten die zich daartegen verzetten. Albanië deed te weinig om corruptie te bestrijden en de rechterlijke macht in Noord-Macedonië zou niet al onafhankelijk genoeg zijn. De Europese Commissie vindt dat de landen tastbare resultaten hebben geboekt en ook minister Blok ziet nu bemoedigende signalen. In de VS is de noodtoestand afgekondigd. President Trump heeft vanavond gezegd dat hij zo geld wil vrijmaken voor de aanpak van het coronavirus. Het bedrag zou kunnen oplopen tot 50 miljard dollar. Trump heeft de ziekenhuizen gevraagd hun noodplannen in werking te stellen. Hij verwacht dat er vanaf volgende week zo'n half miljoen extra coronatests beschikbaar zullen zijn. In de VS zijn er op dit moment 1900 geregistreerde coronagevallen. 41 mensen zijn aan het virus overleden. Kerken en andere christelijke organisaties, waaronder de ChristenUnie en de EO, houden woensdag een dag van nationaal gebed. Dat gebeurt vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Ook is er een website gelanceerd waarop die dag op drie momenten een inleiding is te zien van een predikant of voorganger. Het weer, vannacht brede opklaringen en fris met maart lichte vorst. Overdag eerst zonnige periode, smiddags meer bewolking en lokaal een lichte bui. Het wordt rond de 11 graden en dan waait een matige zuidelijke wind. Zondag droog en wat zon bij 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files.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 Binks. Het ritme van ZFM Everything. They bring down angels like you. Now rising from the ground, rising up to you, yeah, with all the strength.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 Need a little time to I must be taught this lesson. I must be taught this lesson. I must be taught this lesson.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 You know I'm not gonna give up but When my sister hopes it was me When my sister hopes it was me When my sister hopes Pick be pen and We'll